Of uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad praat morgen in een besloten vergadering over de situatie in Kashmir. Dat gebeurt op verzoek van China en Pakistan. Aanleiding is het besluit van India om de speciale status van Kashmir in te trekken. Dat is volgens Pakistan een schending van de VN-resoluties. Vandaag waren er meerdere incidenten op de grens tussen Pakistan en India. En beide kanten zouden daarbij soldaten zijn omgekomen. Israël heeft een gepland bezoek van twee Amerikaanse congresleden tegengehouden. De democraten hebben zich in het verleden vaker kritisch uitgelaten... over de manier waarop Israël omgaat met de Palestijnen. Premier Netanyahu zegt dat Israël het Amerikaanse congres respecteert... maar dat het bezoek van de twee bedoeld was om zijn land te beschadigen. President Trump had Israël al eerder opgeroepen om de twee democraten te weren. Volgens hem haten ze Israël en alle joden. Twee Colombiaanse vrouwen moeten twee en 2,5 jaar de cel in... voor de diefstal van tientallen mobiele telefoons... vorig jaar zomer op het festival Mysteryland. Ze maken volgens de rechtbank deel uit van een criminele organisatie... die ook in andere Europese landen actief was. De vrouwen van 21 en 34 zouden speciaal naar Nederland zijn gereisd... om op het festival hun slag te slaan. Naar Feyenoord hebben ook AZ en PSV zich geplaatst... voor de play-offs voor de groepsfase van de Europa League... AZ verloeg FC Mariupol uit Oekraïne met 4-0. Dat was ruim genoeg na het 0-0 gelijkspel vorige week. AZ speelde de wedstrijd in het stadion van ADO Den Haag... vanwege het gedeeltelijke ingestorte dak van het eigen stadion in Alkmaar. PSV speelde met 0-0 thuis tegen Hakkesund. Vorige week hadden de Eindhovenaren nog met 0-1 gewonnen in Noorwegen. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich al voor de playoffs... na de 1-1 bij Diaco Tbilisi. En dan het weer, de buien nemen af en ook de wind gaat wat liggen. Het koelt af tot de graad of 12 vannacht. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolking en regen. Het wordt dan zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief, dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is...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 ...terug bij Peaceful Radio Show 1346. Ik zat nog helemaal uh, alles te bestuderen. De nieuwe werkjes van dit uur. Het, uh, even kijken, deel 1 van uh, Robert Scott Thompson. In het uh, eerste uur hadden we deel 3 als het, of deel 2, als ik het goed heb. Um, met die hele lastige naam, Plufio Filia Disc 1 van Robert Scott Thompson. Dan uh, het nieuwe werkje van Sangeta Kaur. Um, Compassion, zo heet dit album. Er zijn allemaal hele fraaie vocale werkjes op. Ja, Nieuw age muziek kenmerkt zich door het instrumentale. Maar er is toch ook een stroming vocaal. Nou, en daar is Sangeta, die, uh, die maakt daar deel van uit van dat uh, gedeelte. Goed, um, peaceful radio. .info, dat is de website waar je terecht kan voor 24 uur maal 7 x 365. En per jaar gaat het altijd maar door. En natuurlijk de radioshows kan je ook terug luisteren. Veel luisterplezier!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 Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at http colon slash slash www.kellyandrew.com. Kelly Andrew, thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at http: -slash -slash www kellyandrew com.